Kijk eens de van de soir van 10 à 11 uur, c'est is op Radio 1. Spot, nieuws en achtergronden op Radio 1 in de avondetappe. Dit is Jeroen Stomhorst. Het was vandaag de dag van de valpartijen. Robert Geesink is gevallen. Robert Geesink is gevallen en heeft pijn. Ja, dan gaan we het krijgen. Zometeen hoort u hoe het met hem is. Dan ook ploegleider Adi van Houwelingen, die zich nog wat druk maakt over het gebrek aan hulp voor Geesink. Er rijden meer camera's rondomheen dan. Uh... Dat er een dokter bij kan komen. Er wordt ook nog gewoon gefietst. Mark Cavendish was, tot zijn eigen verbazing, de beste vandaag. Ik was surprised. Ik dacht dat ik gewoon zou gaan voor punten. Ik dacht dat ik de win was, als ik in de eerste keer kwam. Maar ik heb with niveau uh, met Gilbert. En ik heb het gewoon know, We lagen het burning. En morgen finishen we in een bedevaartsoort. Dus hebben we het met de renners over bijgeloof. Bijvoorbeeld bij Vacanso Bij het eten bij de Italianen, Als ze het zou bijvoorbeeld vragen. Normaal, wij geven dat elkaar aan. Maar dan moet je het bij hun neerzetten en dan pakken we het pas. Goedenavond. Welkom bij de avondetappe van woensdag 6 juli. We hebben ook aandacht voor alle andere valpartijen. Dat waren er nogal wat. Die van de Tom Boon en Janis Bruykovits bijvoorbeeld. En we hebben een reportage over de terugkeer van Thomas Dekker in het wielerpeloton. Voor de Nederlandse wieldefens was het flink schrikken vanmiddag na zo'n 70 kilometer fietsen. Net na de supersprint is er een valpartij in het peloton. En daarbij gaat de kopman van de Rabobankploeg, Robert Geesink, hard onderuit. Een pijnlijke val. Geesink kan gelukkig wel weer op de fiets stappen en bij het peloton aansluiten. Han Kok vroeg na afloop hoe het met hem was. Een beetje balen natuurlijk. Uh, ja, die sprint die was net geweest en uh, die sprinters komen teruggezakt.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 En uh, dat deed wel erg zeer, de eerste stuk. Aan het einde kwam ik wel weer beter door. Dus uh, geef wel weer goede moraal voor de komende dagen. En, ja, ik heb, uh... Waar heb je het meest last van? Ja, mijn elleboog is weer... Uh... Ja, dat was al een keer uh, open geweest en dat is weer open. Uh, ja, het meest last mijn rug. Onder rug, uh, van mijn rug. Onderrug en de rand van mijn bekken, zeg maar. Waar ik op gevallen ben. Hoe doet dit met je, ja, ja, met je moraal? Want ja, daar is het niet echt lekker voor natuurlijk. Nee, nou ja, uh, dit soort hectische dagen waren al gezegd. Super gevaarlijk en uh, oppas geblazen. Dus daarom uh, voorin koersen. En uh, je ziet dat ze overal vallen, ook voorin. En Conte uh, lag uh, even later ook nog weer. En die lag daarvoor al. En uh, ik was daarvoor al over de wielen van Lijpijmen heen gereden, die ook al lag. Dus, uh, ja, enorm veel valpartijen. En, uh, ik was blij dat ik op het laatste erdoor kwam. Uh, dankzij de mannen ook. Uh, pff, aan het begin dacht ik, zag ik echt even niet zitten. En nu... Uh, Voelde ik me al een stuk beter. het dus zal even afwachten zijn hoe het vannacht gaat. Ja, mijn hele rug is uh, geschaafd omdat ik daar uh, een beetje op doorgerold ben. Dus uh, ja, het is uh, kloten, maar uh, ja, ik uh, kon er niet veel aan doen en ik kan er niet veel aan doen. Dus het uh, is dus nu gewoon de komende dagen weer uh, herpakken. En uh, er zijn nog een aantal dagen voordat het echt uh, lastig wordt. Dus uh, ja, wat ik al zeg, halverwege koers was ik de moraal even kwijt, maar uh, ik kom nu wel weer een beetje terug. En, uh, ja, ik ben vooral de mannen heel erg dankbaar dat ze me zo uh, doorgesleept hebben. En, uh, ja, wat ik al zeg, gewoon balen. Ik bedoel, ja, hier uh, ben je maanden op aan het uh, voorbereiden geweest, en uh, dan uh, ga je op de kloten. Uh, uh, ja, ze vielen vandaag uh, met bosjes en uh, links en rechts van de weg. En ik ben blij dat ik uiteindelijk in de finale nog goed zit. Maar, uh, ja, ook weer zo'n finale, ik denk van uh, volgens mij. Uh, zijn uh, de organisatoren iets te veel op zoek naar uh, spektakel in plaats van uh, naar een, uh, een koers waarbij wij uh, op een fatsoenlijke manier ons werk kunnen doen. want uh, ja, het is, wel, uh, het is wel, linkersoep zo. maar uh, ja, wie ben ik om daar wat van te zeggen? Goed slapen en dan, uh, ja, hopen we dat morgen uh, dat je wat kan. Ja, ja, hoop goed ja, morgen zal nog een dag uh, zijn om door te komen en hopen dat het daarna uh, daarna beter gaat. Hè? Anders oh, is Robert Gerstink, je ja, hoort hem al uh, zich even druk maken over de organisatie. Dat deed ploegleider Adrie van Houwelingen na afloop ook. Ja, Adrie, hij kwam over de finish uh, 200 meter na de finish met een uh, verse bidon zeg maar, ja. in zijn handen. Die gooide die woedend uh, kapot op de, op de straat. Um, ja, dat zegt wel iets over hoe groot mentaal deze klap ook kan zijn. Hè? Nou ja, ik denk dat dat vooral uit frustratie is uh, dat je zo uh, die bidon op de grond gooit, frustratie over dat het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 De ritzegen in de vijfde etappe ging dus naar Mark Cavendish in een tumultueuze finale. Het was niet echt een massasprint. Philippe Gilbert zelfs leek vandaag te winnen. Maar opeens was daar toch Mark Cavendish vanaf de zijkant. Maar daarvoor moest hij zich wel helemaal tot het uiterste gaan. Het was hard man, it was uphill. Het was een van de hardest sprints die ik heb gehad om te The Het een small group, is er zijn meer strong guys dan uh, sprinters, you weet know? je. And the guys did an incredible job to keep me there. The whole last 40k was up and down, up and down. The guys were incredible, keeping us at the front. It was windy. And we just kept the pegs high. 2k to go, Andre Greipel came in. You were surprised by uh, the sky attack? But I couldn't see I was too far back. I think uh, going race there, 10 guys back, you won't see his attack and you just got to hang on till you see the finish line. That's what I did. Uh, I was just jumping on wheels and uh, there were 300 to go. Um, I got ready to go. Gareth Thomas went two to go. I jumped and it was uphill. And I was surprised. I thought I was just going to go for points. I didn't think I was going for the win when I initially jumped. But I got level with uh, with Gilbert and uh, just kept it going. You know, my legs were burning. It was a hard, hard sprint, but I'm really happy. You know. Kevin is uiteraard blij met zijn zegen in een superlastige sprint. Dacht dat hij voor de punten mee zou sprinten, voor de groene trui. Maar tot zijn eigen verbazing kon hij zelfs voor de winst gaan. En dat deed hij ook. Hij won zijn eerste etappe. En zijn zestiende in totaal alweer. Ja, dat was dus een dag met veel valpartijen. Ook Tom Bonen van de ploeg ging tegen de vlakte. Hij kwam hard op zijn schouder terecht. Even leek het erop dat hij niet verder zou kunnen. Maar Bonen stapte toch weer op zijn fiets. Ploeggenoot Addy Engels kreeg als taak om de Belg binnen de tijdslimiet over de finishlijn te krijgen. En dat lukte. Dat lukte maar net. Steven Dadenbout sprak bij de Engels, die in de opening stond van de alrijdende ploegbus. Dat was even hard werken. Ja, inderdaad. Dan ben ik wel gewerkt om hard te werken, maar liever vooraan dan, uh, dan op deze manier. Want jij moest je op een gegeven moment laten afzakken. Hoe ging dat toen jij hoorde dat Bonen uh, die valpartij had gehad? Uh, ja, ik hoorde alleen dat hij, dat hij heel ver achter was en dat ik moest wachten. Dus en dan heb ik inderdaad heel lang moeten wachten voordat hij er uiteindelijk was. Hoe kritiek was het met, met het oog op de tijdslimiet? Nou oh, ja, uh, ik had er wel, wel schrik tot op een kilometer of tien voor de finish. Toen wist ik dat we het wel uh, ruimschoots gingen halen. Maar ja, je weet nooit hoe zoiets is, hoe de finale precies is. Dus, uh... Hoe is het met Bonen? Okay. Hij, uh, hij lacht daar niet. Dus ik hoop, ik hoop dat het uh, goed komt. Okay. Voor de duidelijkheid, je staat in de opening van een rijdende bus op weg naar het hotel. Zo heb ik nog nooit een interview gegeven. We kijken. En zo heeft Zeven Dalenbouwt vast nog nooit een interview afgenomen. Goed, de collega's van de VRT uit België natuurlijk... spraken nog met die andere Nederlander in de Quickstep-ploeg, Nikki Terpstra. Hij zat vlak achter Bonen en vertelt wat er gebeurde. Het was eigenlijk een hele dag van nerveus op elkaar rijden. En het ging relatief rustig op dat moment. En ja, we rijden midden in de groep... Uh, even daarvoor werd de keihard geremd, uh, ja, omdat we zo dicht op elkaar zaten, uh, tikte Tom net het uh, voorwiel aan voor zijn voorganger, en hij rende al hard in zijn voorrem, dus ja, hij stond op de kop. En ik zat eigenlijk achter Tom van een net omheen, en Gert die viel ernaast, en sierlijk viel er ook nog eens over. Dus, ja, we zaten precies in de hoek waar uh, klappen viel. vinden. Had je meteen gezien dat het ernstig was bij Tom. Ja, ik zag wel dat hij hard viel, maar ja, op het moment dat hij op de grond klapte was ik er ook al omheen. Dus ik, ik wist niet meer erg het was. Maar... Ik zag wel dat het een harde klap was. Want als je zo over de kop slaat, dat zijn uh, ja, de lulligste valpartijen. want dan kom je met de hardste tegen het aarspalt aan. De klassementen in de Tour. Thor zal voor de vierde dag morgen het geel om zijn schouders dragen. En Kadel Evans volgt op 1 seconde en start de zesde etappe in de bolletjesstruip. De gavende Robert Geesing staat 15e op 20 seconden. En Alberto komt door. Hij viel ook vandaag. Hij heeft een achterstand van 1 minuut 42 nog steeds. En staat in het algemeen klassement op de 39e positie. De groene trui is in handen van Philippe Gilbert. En Geraint Thomas voert het jongerenklassement nog steeds aan. Dat doet hij samen met Bobos Hagen. Robert Geesing staat daarin derde op 8 seconden. Je zou het niet zeggen, maar het komt tot 1970, 41 jaar oud. Dave Edmunds, I hear you, knocking. De tourblik van Henk, Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is de dag van de valpartijen geworden. Heb je daar een verklaring voor, Henk? Ja, wind. Ja? Ja, ze zijn allemaal geïnstrueerd. We rijden langs de kust en uh, pas op met de wind. Dus allemaal van voren zitten. Ja, je kunt niet allemaal van voren zitten. En iedereen heeft toch de taak om zijn klassementman uh, sowieso van voren te brengen. Dat is, echt, uh, dat is ook de trend, hè? Je hoort alleen maar... je moet van voren zitten in die, in die eerste week, want het is zo nerveus. Ja, wat jij zegt, hè? Je kan niet ja, allemaal maar... met z'n allen voor voren rijden. Nee, nou ja... Uh... Nee, allemaal kan dat niet. <laughs> Daar rijdt er te veel voor mee. Ja. Maar, maar goed, er uh, zijn ook allemaal geen klassementmannen. Maar ook, ook die geen klassement rijden... Die willen, uh, en die voor een, uh, voor een goede uitslag willen rijden... en niet bij valpartij willen liggen... die proberen ook zoveel mogelijk uh, in, de, in de veilige zones te zitten. Maar ja... Die kunnen ook pech hebben. En er waren er ook wat vandaag, die hadden echt pech. Die rijden als groep ge, ja, goed bij elkaar. Zoals Quickster ook liggen dan met je vijf in één keer op de grond. Dus het kan ook nog een nadeel zijn die allemaal op elkaar zitten rijden. Het is in zo'n peloton sowieso een kunst om, uh, om met z'n allen zo bij elkaar te rijden. Ja. Hier, wat, mij, en... waar, wat mij eigenlijk al wel twee, een paar dagen opvalt, is dat... Uh, dat er uh, door heel veel uh, ja, toch wel mannen he heeft die in de ploeg die heel veel moeite hebben met haar gevring en met haar gedoe. En dan zijn het alleen de Seurensen eigenlijk die, uh, die dat kunnen en ook steeds met hem bezig zijn, terwijl die een ook op zijn uh, goochem ging. Ja, dan, dan, dan, ja, dat, dat, ja, dat doet zo'n jongen ook wat. En die blijft dan ook weer een beetje van achteraan en die moet ook weer een beetje opgelapt worden. Maar het, is, ja, het zijn iedere keer gevechten. En dat is uh, zolang als een tour of dat bepaalde wedstrijden... Uh, naar een berg toe gaan of naar moeilijke passages. Ja, dat is altijd verringer. Dat is net als in de klassiekers. Ja. Uh, ik ben benieuwd wie uh, na een goede week ongeschonden uit de strijd komt. Die dus nog niet gevallen is. Want als ik dat zo over twee, drie dagen bekijk... dan zijn de meesten toch wel één, soms al twee keer aan de beurt geweest... Ja, uh, de slekkies hebben er nog nee, niet bij geleerd. Slekjes hebben we nog niet gezien, dat nou, wil ik en, en dan zie je dat uh, Kanselara dus uh, heel veel werk op zich neemt... en uh, zich gewoon in de vuile wind zet. En ja, ja, dat is een van de weinige brommers die het niet uitmaakt... of er nou wel of geen wind waait. En daar kunnen die mannen nog tot nu toe heel goed van profiteren. Maar ja, ik zeg voor de rest... Uh, ja, je moet toch wel mannen hebben die dat heel goed kunnen. En dat valt niet mee. We horen het net ook al, uh, Henk. Er is veel kritiek op de organisatie van ja. de toer. Deel jij die kritiek? Ja, dat heeft te maken met, uh, met passages die ze soms ingaan... Waar, waar wij van denken, jongens, jongens, jongens, ik, ik kan dit nog? Uh, ik, ik zie zo'n bocht uitkomen, staat er in één keer een paaltje. Ja, die niet beschermd is en dat soort dingen. Ik zie ze een, uh, in de laatste tien kilometer een, een, een, een, een gehucht ingaan dat ik denk, met de kopgroep, ik denk zo, moet het peloton hier nog doorheen? Ja, wij hebben vroeger ook dat soort tafereelen uitgehaald. Ja, ik denk, ik zou het in, gaan ze in de Giro kijken. Ja, in de Giro is het zeker zo erg, want daar houden ja. ze van smalle straatjes. Erger nog wel, soms, toch? Ja, maar, maar je moet je afvragen, uh, moet dat nog in deze tijd? Pelotons zijn groter, en de obstakels die nu op de weg staan, zo links en rechts... ja, die zijn alleen maar meer aanwezig, dus dan bedoel ik uh, zuilen... Uh, ja, van heb ik jou daar met nog een, een springschansje erachter... Uh, waar je wel of niet tussendoor kunt. Nou, dan kunnen er nog wel wat tussendoor die te laat ziet. Die rijdt er vol op. Ja, en dan krijg je dit, dit soort taferelen. Maar uh, ik hoorde Adrie van Houding ook zeggen... er rijden meer mot motards mee als, als vuurrenners in peloton. Nou, we hebben vandaag weer gezien... er rijdt een, een motaar met een fotograaf achterop. Die hebben niet eens door dat er een fiets aan hun, aan hun bungelt. Ten eerste rijden ze van de fiets af. Dan zullen je toch iets moeten voelen... Maar hij blijft gewoon doorrijden net of er niks gebeurt. Als, ja. als, als die fiets toch nog weer terugstuit, het peloton in. dan, nou, dan wil jij niet weten waar, dan, waar, waar, waar we dan gezien hadden. En dat zijn toch dingen. ja, dat is toch aan de organisatie. Ja. dat er toch een beperking op moet komen. van zoveel uh, motards in een peloton. En, uh, en nu is het gewoon uh, ja, heel erg commercieel. Ja, en, en het verhaal van, uh, van, van, van de dokter, hè, van A.D. van Houwelingen. dat de dokter gewoon twintig minuten. Uh, te laat komt eigenlijk voor Robert Geesink. Ja, die had natuurlijk ook wel wat meer te doen. En er zijn meer Dat is waar. dokters. En er zijn meer dokters. Maar hij bedoelt er denk ik vooral meer mee... omdat hij uh, al die uh, motards... die eigenlijk nog via ploegleiders in de weg rijden... maar ook artsen en jurywagens in de weg rijden. Nou, jurywagens zullen ze wel mee oppassen. Dan blijven we een beetje buiten de buurt. Anders krijgen ze een berisping. Maar uh, ja, het is allemaal te druk. En ja. er staan massa's mensen aan de kant. Dus je kunt niet even iets naar rechts of iets naar links. Je, je, je moet op de weg blijven en op het randje rijden. En dat, is, uh, ja, dat maakt het allemaal toch wel heel, heel erg gecompliceerd, ja. ja dan, er was ook nog heel veel te doen om de finale. Die, dat kon echt niet. Dat schreven veel renners op hun Twitterpagina. Mm -hmm. uh, behalve dan wat jij zei, dat dorpje. Maar dat is tien kilometer voor het einde. Wat was er allemaal mis met die finale? Nou, uh, ik denk dat niemand van tevoren wist dat de finale zo lastig was. En, uh, maar dat, je, je checkt het parcoursboek, toch? Dat lijkt mij ook. Maar er uh, komt altijd op bij kijken, kloppen die percentages? Hebben ze dat uh, allemaal goed omschreven? In het verleden was dat dikwijls nee... Maar nu hebben we allemaal mensen bij die ploegen... die dus uh, de finale nog een keer rijden... wanneer ze naar de aankomst toe rijden. Dus het is een zwailleur of uh, een extra PR-man. En die geeft daar door. En dan kunnen ze dat, die ploegleiders weer aan die renners doorgeven. Maar in de finale uh, nog een, uh, ja, een paar haarspelbochten met, met een afdaling erin. Ja, uh, als je het weet... En het is aan de sprinters en wederom weer aan de klassementmannen. Mm. Waar begint de drie kilometer en waar kan ik de handdoek in de ring smijten? Maar tot aan die drie kilometer zal ik toch moeten handhaven. Snap je? Ja. En, en als, de, als je niet valt en er vallen gaten... Ja, dan heb je nog een probleem, dan heb je ook seconden aan de broek. Dus je bent eigenlijk noorzaakt om, om toch je klassementman dan weer af te leveren. Dus ja, daar rijden meer voor voren dan alleen maar sprinters. En dat wordt, dat wordt wel eens een beetje, beetje hectisch... Maar ja, het, het, hoort, het hoort erbij. En ik, uh, ja. ik vond die finale wel breed. Dus daar, daar had ik niet, zo, niet, niet, niet zoveel moeite mee. Nee. Maar omdat hij zo lastig was... heb ik wel weer een prachtige sprint gezien. En, en, en... Ja, maar de woorden uit de mond. Dat was natuurlijk wel een schitterende aankomst. Ja. Ja. Uh, uh... Uh, mannen die, die, die dus dit ook verkeerd hadden ingeschat, die het minder heftig vonden. Volgens mij stond de wind ook nog op de kop. Maar goed, daar kon je op tv, uh, en ik heb het ook niet gevoeld trouwens. Maar aan de renners te zien <laughs> was het toch wel uh, heftig. En uh, ik zie zo die Tony Martin nog uh, in het treintje op kop rijden. Prachtige actie was dat van oh, ATC. Ja. Ja. En of, of het Ransjo was, maar uh, in ieder geval, hij keek om. Die in tweede positie zat en die dacht van, Kevin is missig. Nou, uh, ik laat een gaatje in de hoop dat ze het te laat doorhebben. Ja, Tony, die pakt een, uh, een ja, twintig, dertigtal meters. En dan zie je dat, uh, ja, dan moet er actie ondernomen worden van achter. En die Bozenhaken, die komt wel zo hard. Nou. En daarachter <laughs> die, die VU weer. Ja, ik vond dat een prachtig schouwspel om te zien. Ja, en dan, uh, dan komt het weer bij elkaar. En dan gaat Husof staan. Nou ja, die, die, net of die bisonkeer aan zijn, aan zijn achterwerk van Hij gaat gelijk weer zitten, want hij is helemaal verzuurd omdat die finale zo lastig is. Ja, en dan, uh, ja, dan zie je ook dat het lastig is. Want dan komt die Gilbert. Ja. En dan waarachtig nog die, die Kevin is. Die, die toch nog in de luwte nog even een keer... Uh, denk ik een beetje op de adem heeft kunnen, kunnen komen. En die, en die ruikt nog een kans. Ja, ik, ik vond het uh, superknap. Mooi. Wat die Kevin is deed. Laatste nieuws, uh, laatste winnen lees ik hier. Pieter Wening gaat weg bij de Rabobank na dit seizoen. Begrijp ja. je dat? Ja, begrijp het wel. ja. Ja, die jongen die, uh, die heeft toch moeite met... Uh, uh, met laatste de laatste Nederlandse etappe weer daar. Ja, maar buiten dat. Kijk, uh, hij heeft toch altijd al wel moeite met adviezen aannemen... van uh, wat ploegleiders graag willen. En, uh, en ook andere adviezen, goede adviezen. Als ik wenig zie rijden, dan denk ik... jongen, zou dat niet drie tandjes lichter kunnen, bergop? En daar heeft, heeft hij nooit iets aan veranderd. En ik begrijp bij ploegleiders daar al jaren... Uh, hun moeite voor hebben gedaan, maar ja, uh, hij, doet, hij doet daar niks mee. En zo kan ik nog wel een paar dingen opnoemen waar we het kampioenschap gezien hebben, ja, ik vond dat, uh, ja, ik vond dat ook niet echt, uh, echt handig. In eerste instantie komt hij niet op kop. En dan uh, komt vakanteleider bij bijrijden en die zegt: Ja, nou ja, jij. Wij geen kampioen, jij zeker geen kampioen of zoiets dergelijks. En dan gaat hij de ploegleiderswagen weer roepen... ja, wat moet ik nou? En, en, mag ik nou rijden of mag ik nou niet rijden? Terwijl dat hij ja, in eerste instantie zelf al wist van... ja, hier ga ik niet mee doorrijden, want dan ben ik dadelijk ook geklopt. En dan gooit hij de rollen om en dan legt hij de, het probleem bij de ploegleider neer. Dan denk ik, nee... Uh, tactisch gezien was het ook niet sterk. Maar ja, ze hadden wel samen een beetje rond over kunnen pakken. Ja. Maar goed, dat zijn keuzes die, die ploegleiders ja. daar maken. En dan moet je bij niet aanleggen, klaar. Was geen, uh, ja, uiteindelijk is het toch niet het gedroomde huwelijk geworden. Nee. Uh, morgen, mooie etappe, denk ik. Voor ontsnappen, ontsnappingen, ja, zijbuiters, vakantie van hebt... denk ik dan, nog niet? Ja, ja, je hebt gezien, uh, Thomas Fuclair wacht tot de laatste kilometers, want hij weer ook wel een hele dag voorop rijden. Dat heeft weinig zin, want ik sta nog te dicht in het klassement... krijg toch niet zoveel minuten. Dus die proberen het vandaag ook nog mooi op het laatst. Uh, en er zit ook heel wat achter. Maar die verwacht ik morgen niet. Ik verwacht morgen wel weer mannen zoals uh, ja, Johnny Hogeland of zo. Dat is wel weer een dagje. Ja, die willen bolletjes wil, hebben. wil die hebben. Nou, dat lijkt me uitstekend een dag voor hem, toch? Ja, en het zou wel eens een keer kunnen lukken dat een ontsnapping wegblijft. Ja. Dat zie ik morgen nog wel een hele grote kans toe. Ja. Dank je morgen weer, Henk. Dank je wel. Okay. Maar weer drie nummers uit de Radio Tour Top 100 die we overdag draaien. Zas, Le Long, De La Route was dat juist daarvoor. Zoekmachine, Maldon. En we begonnen met Dalida, Jean d'André. Jean ja, zo moet je het aanspreken. Goed, terwijl de Tour de France in volle gang is... maakt Thomas Dekker zijn rentree in het wielerpeloton. Twee jaren schorsing vanwege epo gebruik zitten erop. De jaren Dekker alleen maar mocht trainen. Het decor van Dekkers' Landrace steekt natuurlijk schil af tegen die grote Tour de France. Thomas Dekker moest het doen met een kermiskoers in Sint-Niklaas in België. Een reportage van Edwin Cornelissen. U moet nog instappen aan uw kaartjes aan de gassa. Dat is nou met recht een kermiskoers. Op de markt van Sint-Niklaas. Waar je ook de auto's vindt van de wielrenners die gaan meedoen aan deze koers. Natuurlijk zijn de meeste mensen te vinden bij de wagen van hem. Het gaat dan Thomas. Dan heb je het over supporters uit België. Met wat vroeger altijd goed geweest is. De ronde van Frankrijk en overal. Of zelfs supporters vanuit de woonplaats van Thomas Dekker. Dixhoorn. Dat zijn hele mooie borden. Wat staat er dan op? Er staat uh, dat hij weer fietsen mag. Echt waar, dat wordt gevierd in het dorp. Natuurlijk. Dan ja. we leven we wel mee met die jongen. Ondanks wat hij gedaan heeft. Ze gebruiken het allemaal. Ik hoop dat ik naar onderzoek... En ondertussen vertelt Thomas Dekker zijn verhaal aan de journalisten. Bijvoorbeeld deze uit België. Het is een wielrennen. Uh, België leeft, en, uh, leeft voor het wielrennen. Hè. Elke Vlaming of Belgisch is geboren met een fiets in de maag. Dus Wielrennen is een deel van onze cultuur. Dus, ja. Thomas Dekker, ja. ooit nog voor Silans Lotto gereden, dus Belgische ploeg. Dus. En opvallend, Thomas Dekker heeft zijn wedstrijdkleding nog niet aan. staat nog eens zijn trainingsbroek.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 De Olympische Winterspelen van 2018 worden gehouden in Pyeongchang in Zuid-Korea. IOC-voorzitter Jacques Rogge maakte het vanmiddag bekend. De 23 e Olympic Winter Games in 2018 are awarded to the city of Pyeongchang. Het stadje bij de grens met Noord-Korea kreeg bij de ioc verkiezing al in de eerste ronde een meerderheid van de stemmen... en daardoor was een tweede ronde dus overbodig. München en de Franse Alpenstad Annecy werden verslagen. Het was de derde keer op rij dat Pyeongchang in de race was... voor de organisatie van de Winterspelen. De vierde etappe in de ronde van Oostenrijk is gewonnen door de Fransman Gennies. De renner uit de Skil Shimano-ploeg finishte net iets voor ploeggenoot Vruelinger. De leiding in het algemeen klassement is nog altijd in handen van de zweet Kesjakov. En Marianne Vos boekte alweer haar derde etappezege in de Giro Girodorne. Vos was de sterkste in de massaspit. Ze rijdt nog altijd natuurlijk in de roze leidenstruit. Ja, de bus is hetzelfde, maar de bos is er niet meer. Met het definitieve afscheid van Lance Armstrong... is de sfeer rond de ploegbus van Radio erg veranderd. Van hysterische hectiek naar bijna serene rust in de Tour de France. Radio kreeg vandaag ook te maken met de opgave van de nieuwe kopman... de sloven Janis Brajkovic. Een reportage van Jeroen Biraert. In het tumult om de zegen van Mark Cavendish... valt geen enkele keer de naam van een renner uit de ploeg... die de afgelopen jaren toch nog zoveel in het nieuws was. Radio Shack. Het is stil om die bus. Geen drommen meer sinds het verdwijnen van de bos. Alleen Galopin, ploegleider, vertelt over de dag van vandaag. Galopin kan alleen maar vertellen dat Brejkovic op zijn schouder gevallen is en op zijn hoofd. Dat was ook zichtbaar. Maar voor de rest is het afwachten. Philippe Martens... Ja? Wat is het toch stil bij jullie dit jaar? Uh, stil, maar vandaag niet hoor. We hebben veel brokken. Ja, dat wel, maar is het met met de drommen, snap je, van het uh, ja. ja, maar het is op zich niet onaangenaam. Hallo? Zeg jij als PR-man van uh, ja, nee. een Radio Shack? Ja, maar nee, het, is eigenlijk, het was soms overdreven vroeger, hè? dus ah, ja. het is eigenlijk wel aangenaam. We, hebben, nee, we, hebben, we hadden vier mannen die het eigenlijk nu ook konden doen in de Tour. En alle aandacht ging nu naar Contador en slek dus op, op dat vlak eigenlijk... Uh, was het aangenaam toeven in de schaduw. De check in de luwte. Ja, mooi. Ja, mooi. <laughs> Johan Bruneel, Ik zeg het ook al tegen je PR-man. Wat is er toch stil in vergelijking met de andere, andere jaren? Ja. Dat is, vind je het Blazant, ook zo he? fijn? Ja, het is lekker relaxed. Maar, toch. En Vier Martin zei het ook al. op heeft erover verteld. Brokken vandaag. Je verliest een kopman. Ja, eh... Uh... Ik heb het altijd al gezegd, wat er de eerste dag bijvoorbeeld bij Contador kan gebeuren, kan uh, iedere dag gebeuren. En kijk, vandaag uh, is het voor ons nog iets slechter. We verliezen Brajkovic. We uh, weten nog niet precies wat de schade is. Waarschijnlijk uh, een breuk in het sleutelbeen. Uh, lichte hersenschudding, maar goed, hij is eruit. En uh, ja, Het was toch wel even paniek, want we hadden een stuk of twee, drie tegen de grond. Uh, ja. Horner ook? Horner die is niet gevallen, maar die, die, die is lek gereden. En dan uh, is Leipheimer gevallen, ietsje ervoor. Dus op een bepaald moment was, uh, we hadden we weer vier in peloton en vijf van achter. Maar, uh, maar goed, ik, ik denk dat uh, het is natuurlijk heel, heel jammer is dat we iets verliezen. Wat verlies je aan hem? Well, het is één pion dat we, dat we minder hebben, maar goed. Uh, nee, maar beschrijf, beschrijf het, het eens zo. voor luisteraars, voor wie het een wat onbekendere renner misschien? Well, ik denk dat is, uh, is een jongen is die... Uh, ja, als je de laatste twee jaar bekijkt, is het uh, volgens mij de enige renner die Contador geklopt heeft uh, in een rittenwedstrijd in, uh, in de Dauphiné. En, uh, goed, hij was dus heel uh, op en top voorbereid voor de Ronde ja, van Frankrijk. En, uh, maar goed, ja, kijk, uh, je moet eerst aan de bergen geraken natuurlijk en dat hoort erbij. Die eerste week is uh, heel, heel, heel uh, nerveus en heel, heel gevaarlijk. Dus uh, ja, dat is heel jammer. Okay. Hoe moet dit verder met jullie? Ja. We gaan vanavond dus kijken wat de schade is en we moeten verder. Dus ik denk dat we er nog altijd heel goed voor staan. En ze zeggen dat Lens komt. Klopt dat? Ik weet het niet. Ik zal er ik moet ook ik moet nog kijken. En dan toch ook weer de collega's van de andere zenders. Opnieuw uitleggen over de blessure van de verloren kopman. Maar nogmaals, het is anders dan in de tijd van Lance. Het is een it's dat bummer that we we lose Yanni, one of our one of our protected riders uh, but um, that's the way it is. Could be could have been a lot worse. Thanks, Johan. Yeah, you're welcome. She walks in and says, Come on, She brings out the worst. It's a good day for a bad habit Don't you dare to disagree She likes to serve the Cheap ass that thinks he's something groovy Straight down from church, you want a bet She'll play him like some kind of movie And Then smokes the last of his cigarettes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 Van het nieuwe album Liverpool Rain Raccoon met No Mercy. De zesde etappe van de Tour finist morgen in een heel bijzondere plaats. Leden voor onze Paul Sanders om alvast een rondje langs de renners te maken. Het wielerpeloton rijdt morgen naar Liège. Dat is, op Loerdes na natuurlijk, het meest bekende bedevaartse oord van Frankrijk. De heilige Sint-Theresa beleed hier haar geloof en jaarlijks reizen duizenden pelgrims naar de stad om haar te eren. Een plek waar geloof en bijgeloof bij elkaar komen. Maar hoe zit dat in het wielerpeloton? Zijn wielrenners bijgelovig? Laten we eens beginnen bij een ploegleider, Michel Cornelissen van de Vakantie ploeg Ik denk dat wielrenners heel bijgelovig zijn. Ik denk dat het voor iedereen verschillend is. Sokken, brillen, kettingkies. Ik heb zoiets van, ik plak, als ik wagen 13 heb, uh, ja, ik plak het nummer altijd gewoon heel op. Dus die ploegleiders die draaien hem vaak om, maar volgens mij is even van hem twee keer uh, de Elfstede toch gewonnen met nummer 13. Dus, uh. En dan een van zijn renners, Rob Ruig. Ik maak altijd een kruisje. Ik ben uh, katholiek, dus dat uh, doe ik eigenlijk voor iedere koers. Je hoort wel eens renners die, uh, die beginnen eerst met uh, het rechterrugnummer en dan het linker, maar het, die volgorde heb ik eigenlijk niet. Net zo goed als uh, de schoenen. Op dat gebied heb ik eigenlijk dus geen, uh, geen bijgeloof, nee. nee. Um, als jij nummer 13 krijgt, word je daar blij van? Gelukkig nog nooit gehad. Uh, maar anders zou ik het zeker uh, ondersteboven uh, om mijn rug plaatsen. Dat doen veel renners, hè? Die hangen nummer 13 ondersteboven. Want dat brengt dat, dan meer geluk dan nummer 13. Ja, ja, precies. Een andere Nederlander dan, Nicky Terpstra van Quickstep. Alleen mag bijvoorbeeld mijn vriendin mag niet... Uh... Plannen dat ze bijvoorbeeld de tweede rustig of zo uh, naar de toe komt, dan moet ze op het laatste moment plannen, want ik moet er nog wel in zitten. Vorig jaar had ze alles gepland en toen lag ik er na drie dagen uit. Dus uh, ik heb gezegd, dit jaar mag je niks plannen. Er mag niks gepland worden, want dat nee. betekent dat Nicky de eindstreep niet haalt. Misschien hè, uh, misschien. Rij jij graag met nummer 13 op je rug? Uh, ik heb wel mijn eerste rood-blauwe treuben, de jeugd heb ik daarmee gewonnen. Dus uh, ik. Ja. Ik, ik heb graag nummer 13, ja. Je hebt er geen moeite mee. Als dat nummer wordt uitgedeeld, dan uh, steek jij je vinger op, geef hem aan mij. Ja, ja, ja, Wout Poels van vakantsolei. Niet bijgelovig, maar sommige Italiaanse ploeggenoten wel. Ja, niet bij de fiets, maar wel bijvoorbeeld bij het eten bij de Italianen. Als ze het zout bijvoorbeeld vragen, hè? normaal. Wij geven dat elkaar aan, maar dan moet je het bij hun neerzetten en dan pakken ze het pas. Je mag het niet uit de hand pakken, nee, dus, zeg maar. Nee, dus af en toe geef ik het zo en dan zet ik het niet op tafel. Maar dan is het van nee, eerst op tafel zetten. En dan, uh, of als ik nu dan gewoon zout uh, achterover een nek en uh, weet ik veel wat. Een beetje een vies maken, maar goed. <laughs> dat is er ook een beetje bijgeloof, denk ik. Heb je het geluk, denk ik, als je het zout van tafel afpakt. Ja, volgens mij ook. Dus uh, ach ja. Zo heeft iedereen zijn dingetje een beetje. Als jij nummer 13 krijgt, vind je dat prettig? Uh, nee, dat zou ik me niet zo prettig voelen. Dat zou ik wel van balen als ik dat heb. Uh, ja, ik heb het eigenlijk nog nooit gehad, maar ik denk wel dat ik hem dan met de kop doe. Maar... Ja. En tot slot een oud renner, nu begeleider van de Rabobankploeg, Koos Moerenhout. Ik heb wel bijvoorbeeld een, een kruisje en een klavertje vier om mijn nek hangen. En, uh, het gaat te ver dat ik, da, dat ik me daar afhankelijk van voel. Maar als ik, als ik, als ik het zou kwijt zou zijn, dan zou ik, zou ik me toch niet helemaal happy voelen, denk ik. Tijdens jouw actieve carrière heb je wel eens met nummer 13 gereden, bijvoorbeeld? Ja, ik ben er zelfs een Nederlands kampioen mee geworden. Dus uh, dat vond ik wel weer een mooie uitdaging om, om dan juist... Ja, de, de mythe rondom dat nummer te ontkrachten. En dat uh, ja, is die dag uh, 100% gelukt. Ja, en dan vraagt u zich natuurlijk af wie dit jaar nummer 13 op zijn rug heeft. Hij is niet bijgelovig, hij heeft er geen last van. Maar weet nog niet of hij dat nummer 13 nu op zijn kop of normaal moet opspelden. De Deen Jacob Voegelzang van Team Leopard is dit jaar de klos. Het uh, is yet. Only to, to figure out if I should put it upside down of if I should put it on normally. Vandaag heb ik het normaal. De eerste had ik het Down. Ik weet het Oh ja. En misschien is het niet altijd handig voor een verslaggever om een reportage te maken over bijgeloof. Je weet namelijk nooit wat de gevolgen zijn. Dat heb ik vandaag wel gemerkt. Robert, Robert Geesik is gevallen en heeft pijn. Ja, Dan gaan we dat krijgen. Na zo'n uh, bijna, wou ik zeggen, stomme tussensprint... Dat doe Zul ik je dus nooit dat meer. De, de de etappe, van morgen. de etappe van morgen is in elk geval een stuk langer dan die vandaag, 226,5 kilometer. En dat betekent in elk geval ook dat de koers iets minder nerveus zal worden. Want dat was vandaag natuurlijk wel het geval met al die valpartijen in Bretagne. Morgen rijden we door Normandië. We gaan van Dinan naar Lisieux komen zo'n beetje langs de gebieden waar de invasie in de Tweede Wereldoorlog plaatsvond en rijden dan door de Calvados-streek Calva in de richting van Lichieu. Een parcours misschien toch wel weer een beetje vergelijkbaar met vandaag. Het is ...iets geaccidenteerder. Er zitten wat klimmetjes in. We krijgen twee klimmetjes van de derde categorie. En dan eh, vlak voor de streep een kilometer of 30 voor de streep... ...krijgen we nog een klimmetje van de vierde categorie. Maar eigenlijk verwacht iedereen toch dat het opnieuw op een massasprint zal gaan uitdraaien. Of... Het peloton zou volgevreten moeten zijn. We hebben natuurlijk al Farrow gehad als winnaar van een Massa Sprint. We hebben Cavendish gehad als winnaar van een Massa Sprint. Daar is de honger een beetje gestild. En wie weet, misschien laten ze dan een vluchtgroep gaan. En wie weet, misschien zitten er dan ook wel weer, in tegenstelling tot vandaag, Nederlanders in. Tweets uit de Tour. Ja, dat was even vooruit kijken naar morgen, maar we gaan het nog even over vandaag hebben, want de vele valpartijen van vandaag waren natuurlijk het gespreksonderwerp op Twitter vanavond. Joost Postuma noemt het een gekke gevaarlijke etappe en hoopt dat iedereen morgen hersteld is. Jacob Vogelsang doet er nog een schepje bovenop door te stellen dat hij blij is de finish in één stuk te hebben gehaald. De stomste etappe ooit die ik ooit heb gereden, twittert hij, en hij legt de schuld bij de organisatoren van de ASO. Jongens, dit was niet oké. Okay. Zelfs Fabian Cancellara liet zich niet onbetuigd. Hij zegt dat hij in zijn carrière weinig etappes heeft gereden... die op het einde zo gevaarlijk waren. Dit heeft niets met fietsen te maken, al dus Cancellara. Maar het opmerkelijke crash van Nicky Surensen deed de emoties hoog oplaaien. Vogelsang wenst dat de motor die Surensen van zijn fiets reed... en de fiets meters meesleepte, uit de Tour wordt gezet. En Mark Renshaw is wat genuanceerder. Toch was hij ontdaan door hetgeen hij had gezien. Uiteindelijk kreeg Vogelsang zijn zin... Want de directie van de Tour heeft de motor inderdaad de ronde uitgezet. De motor van het fotopersbureau Getty Images. Nog bekend. De dag wordt samengevat door de Amerikaan Brent Boekwalter, renner uit de BMC-ploeg. Dit was dus de absurde, spannende Tour waar ik van droomde. Dit gedeelte van Frankrijk is werkelijk prachtig als je het in een kart kunt rijden. Contact, contact, contact, contact met Cornelius. Michel. Michel, goedenavond. Avond in uh, met avond. Jeroen. Zeggen, uh, had jij jezelf een rustdag gegeven vandaag of zo? Nou, eigenlijk wel een beetje jammer. Het is er toch niet helemaal van gekomen? <laughs> nee. We hebben al gekeken met de start uh, was met Wien mee en daarna zou het heel lang op de kant gaan. Dus ja, we hadden wel geprobeerd om mee te zitten, maar als het niet mee zou zitten, ja, zou eigenlijk een halve uh, snipperdag pakken. Maar het is toch iets anders uitgepakt. Ja, heb je toch uh, veel werk moeten verrichten, uh, veel renners moeten oprapen? Ja, we, we zijn er gelukkig, als een van de weinige ploegen we, we, we, lag het afkloppen, dat er eigenlijk niemand betrokken is geweest bij de valpartijen. Dus bij uh, andere ploegen was het toch wel anders. Uh, ja, Rabobank heeft denk ik een hoop schade. Ja, en, ja Door was uh, flink gevallen. Nou, Radiocheck heeft veel, uh, veel pech. Dus. Maar ja, dat hadden wij de eerste dag, dus dat hoort er allemaal een beetje bij. Hè? Ja, en je hebt uiteindelijk toch nog laten zien met uh, VU, hè, geloof ik was het, toch? Ja, ja. ja. Ja, hij reageerde iets te laat op de uitval van Bohagen. Uh, ja, toen had hij beslist om erachteraan te gaan, maar het was eigenlijk al te laat. Maar ja, hij zat er toch en uh, ja, hij had meegedaan voor de overwinning. Alleen ja, het was gewoon uh, toch even 100 meter te ver. Zeg uh, Michel, veel kritiek van, van, van renners en ook van ploegleiders op de tourorganisatie. Te veel fotografen, dokter te laat bij uh, Geesink, uh, gevaarlijke aankomst. Uh, hoe sta jij er tegenover? Nou, ik... Ik, ik was in zo ver verrast, uh, dat we eigenlijk een beetje de smalle weggetjes hadden we gehad. Uh, ik denk dat het gewoon heel hectisch is op het ogenblik met de tussensprints, uh, die zijn zo belangrijk geworden. Ja, dat zijn eigenlijk al ja. En uh, want, het, want ja, ook, ook het valpartij van Robert Geesing, uh, ja, dat gebeurde eigenlijk op een, heel vrij, uh, een hele brede weg eigenlijk. Mm -hmm. Ja, het, het is zo hectisch, en je, ja, even daarna was het uh, wind op de, op de kant, zeg maar. Dus uh, iedereen wou ook van voren blijven, en, ja, en met die motorrijden, ja, dat kan ook natuurlijk gebeuren. Het is allemaal heel hectisch. En, uh, maar eigenlijk de valpartij waar het gebeurde was eigenlijk op een hele brede weg dus. Ja, dus dat vind je, dat kan je dan de organisatie niet uh, verwijten, bedoel je? Nee, ik vind persoonlijk niet. Maar goed, we hebben iedereen zijn eigen ordeel. Misschien als wij er uh, vier of vijf bij de leggen, had ik het ook hetzelfde gezegd. Maar ja, het gebeurde eigenlijk op een weg dat je het eigenlijk niet verwacht. Uh. Zeg even iets anders. Zojuist um, wordt het nieuws bekend dat Pieter Wening weggaat bij uh, de Rauwbankploeg. Is dat wat uh, van voor jou vakantie ploegie? Eh... Uh, ik, ik hoor het nu van jou dat hij dus uh, weg wil. Ja, ja nee, hij nee. gaat weg. Na twaalf jaar gaat hij weg bij de ruimbank Hij heeft besloten, ik ga mijn gelukkig elders zoeken. Oké, okay, ja. Hij ja, wint toch een rit in de Giro en vier dagen leiden. Dus, uh, ja. het, is een, uh, het zou een renner zijn die mooi bij onze ploeg zou passen. Maar ik, ik weet niet of er contact is hoor. Nee, nee, nee, nee, nee maar het, het is toch vers, uh, Michel. Maar uh, ik kan ja. me een leuke ontsnapping herinnering van Pieter Bening en dat Ja, nee, tos... wij zijn uh, van de ploeg. Dus, uh, ja nou, ik zou zeggen, pak de telefoon eens even morgen. Ik denk dat het misschien ligt hij nu te slapen. Zeg, overmorgen ja, dus, gesproken, is dat een uh, dag voor uh, Johnny uh, Hogeland? Want die wil de bolletjes aan een keer aantrekken. Yo, jij hebt weer bij de bespreking gezeten. Ik, uh, het begint op te vallen, hè? <laughs> ja, je gaat bijna vroeg luisteren worden. <laughs> nee, Johnny, Johnny, heeft op, Johnny heeft het er inderdaad op gezet. Maar uh, ja, het is niet zo simpel om mee te zitten. En, uh, nee, het wordt moeilijk, denk ik, hè? Ja, maar het, het parcours gaat morgen wel iets beter lenen dan vandaag. Uh, uh, zeker voor de aanvallers en. Uh, ja, we hoorden ja. net in de, in de vooruitblik. Die zegt, ja, de massaspint, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, er zitten toch uh, drie, drie, drie heuveltjes zitten erin. Ja. En het is dus natuurlijk ook te zien uh, ja, hoe ver laten ze lopen. Gelooft uh, Carmine er nog in? Uh, gelooft Kevin is uh, erin? Want het schijnt dat hij vandaag wel van heel ver moest komen. Ja. Dus uh, echt heel overtuigend. Dat is natuurlijk ook niet uh, hoe die won. Dus uh, ja, het is allemaal afwachten hoe iedereen het gaat spelen. Nou, we zijn benieuwd... Ik uh, spreek je in ieder geval morgenavond weer. En dan zou het toch mooi zijn als ik die champagne-curk uh, hoor ploffen, Michel. Ja, dat wordt toch wel tijd, hè? Oké. Michel Canedes was dat. Goedenavond. Slaap lekker voor zometeen. Oké. Okay. gaan wij ook doen. Eerst luisteren naar het journaal van 11 uur. En dan natuurlijk met het oog op morgen met John Jansen van Galen. Ik wens je nog een hele fijne avond. Dag, tot morgen. Adama. De geur van de dood vergeet je niet en de geur van de ellende ook niet.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 dat de Dutchman-militairen en de UN-militairen in Bosnië in de Kauwe zijn komen te staan. Maar dat betekent keihard dat de bescherming van de Bosnische medewens... gewoon niet meer aan de orde was. Argos, zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Cool, en toen? Nou... En toen kwam je terug van de training...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 Sparen kan slimmer, dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën. Goeiedag, dit is Kees. Het is weer tijd voor de minder file berichten. Kijk, terwijl u even lekker bijkomt op de camping. Of, dus, ja, de hè, jongens, jongens spaar me alsjeblieft, zeg. Hey.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 Twitter je spaardoel van vroeger en maak kans op duizend ouderwetse guldens. Kijk op rabobank.nl slash twitteractie en doe mee met hashtag jeugdspaardoel. Vandaag is het 6 juli, een belangrijke dag. Welke dag het ook is, het is belangrijk dat elke dag energie geeft. Door bevlogen te werken en te leven zijn mensen energieker, gelukkiger en verzuimen ze minder. Kijk op 365.nl wat wij voor de duurzame inzetbaarheid van uw mensen kunnen betekenen.